Mooie ding daar. <laughs> Wat is er met jou? Je ja, zorgt maar goed voor jouw paarden, hè? Mijn paarden? Hé? Mijn paarden, hè? Hm, moet je dat smol zien? Jij loert op het kooijhuis, hè? Toe, Arjen. Ga naar je bed. Je bent niet aangeschoten, je bent dronken. <laughs> Slimmer. Jij met je mooie jiltje, hè?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 hoe laat is het nou ongeveer? Hey, Maas. Uh, waar ben ik nou? Hoe kom ik hier nou in de kooi? Oh, in mijn hoofd. Oh, wacht nou toch eens.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 Hoe zou mijn oom Sibe dat nou toch doen? Die drinkt elke dag. En ik hoor nooit over hoofdpijn. Alle mensen. Daar komt Sibe, Sybe Buren. Oh, natuurlijk. Het is de week van Dirk Buren. Hé, hey, nou ja. hey. hoe kom jij hier zo vroeg? Morgen. Hey, wat zie je? Heb jij hier weer eens geslapen, broertje? Eh, uh, ja. Te veel geslurpt van de warme Chettle? Veel te veel, vrees ik. <laughs> hindert niks hoor, hindert niks. Het is maar één keer bij jou, mandjebier. Lekker is die warme Chettle. Je wow. moet er niet aan denken. Hier, hier, een lekker stuk krentenbrood. Nog van gisteravond. Okay.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 Hoor mee, Bruno. Ja, daar mag je op de konijnenjacht. Zo, de reddingshut. Zullen we dat oude krot eens even van binnen bekijken? Nou, Bruno...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 Nou, Mim is niet gek. Een strandzak vol gereedschap. Daar ga je niet mee op konijnenjacht. Wat komt Mim dan doen? Ik kom je halen. Dat gezamenlijk moet uit zijn. Schaffen de konijnen van angst af, dan zou me dat ook vijftig gulden in de maand schelen. Jij gaat nou meteen mee naar huis. Dat kan Mim wel zeggen. Ik zeg het en het gebeurt. Het gebeurt niet, Mim. Ik heb er genoeg van. Ik ga maar weer naar zee. Mim moet dat maar goed vinden. Mim moet het goed vinden? Nee, Arjen, je werk is thuis. Ik ben meerderjarig, Mim.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 Ik ben nogal in tel bij jullie. De een na de ander komen me opzoeken. Mim was hier ook al. Mim? Ja. En Eegje ook al. Ze dus kwam me een jekker brengen. Zo? Dat wist ik niet. Maar uh, je moest maar mee terug gaan, Arjen. Mim topt erg over je. Mim topt over mij. Dat is helemaal niet nodig. Denk nou toch na, Arjen. Mim is daar kwijt. Jij bent de oudste. Ach,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 Ach, man, je bent niet goed wijs. Je begrijpt er niks van. Jawel, je bent het gezamenlijk met hele zat. Maar je moet volhouden. Je wint het glad als je maar niet bang bent. Ik bang? Voor hele? Nou, je moest nou maar ophouden, laas. Je begrijpt er niks van. Jawel, ik begrijp genoeg. Je doet niet mooi, Arjen. Je doet niet mooi. En dat briefje van Jeltje en ik samen op het kooihuis... dat briefje heb ik verscheurd.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 Ik dat gezegd. Dat jij loert op het kooihuis. Loert. Loert. Op... Ja, dat heb jij gezegd. En jij zoekt het maar verder uit, Arjenboer. Kinderen en dronken mensen zeggen de waarheid. Hoor, Piet. Hoor. Dat heb ik niet gemeend, Laas. Dat, dat kan ik niet gemeend hebben. Laas. Ah!